Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft in een woning in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie van Almere noemt het levensgevaarlijk om zoveel illegaal vuurwerk in huis te hebben. Wettelijk is maar 25 kilo goedgekeurd vuurwerk toegestaan. De illegale partij is in beslag genomen, de verdachte wordt verhoord. De Amerikaanse mededingingswaakhond wil niet dat gameuitgever Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. De toezichthouder spant daartoe een rechtszaak aan. Microsoft wil bijna 60 miljard euro neertellen voor de uitgever van games als Call of Duty en Candy Crush. De mededingingswaakhond vreest oneerlijke concurrentie als Microsoft, dat zelf de spelcomputer Xbox maakt, de macht krijgt over een prominente game-uitgever. De Peruaanse oud-president Pedro Castillo zit tot zeker dinsdag in de cel, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. De 53-jarige Castillo werd gisteren afgezet door het parlement omdat hij ondemocratisch zou hebben gehandeld. Hij is nu aangeklaagd voor onder meer rebellie. Vicepresident Boluarte volgt hem op. Ze is de zesde president van Peru in zes jaar tijd. Groenlandse vrouwen kregen ook de afgelopen decennia nog ongewilde anticonceptie, schrijft de BBC. Eerder dit jaar werd bekend dat duizenden Groenlandse vrouwen en meisjes in de jaren 60 en 70 een spiraaltje ingebracht kregen, vaak zonder dat ze dat wisten. De Deense regering wilde zo de bevolkingsgroei in Groenland, dat bij Denemarken hoort, terugdringen. Het lijkt er nu op dat die praktijken langer doorgingen dan gedacht. De BBC sprak Groenlandse vrouwen die nog deze eeuw bij een medische ingreep... ongemerkt een spiraaltje of een staafje in hun arm ingebracht kregen. Eentje zelfs in 2018. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt een graad of twee.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 Christmas of white but I'll have a blue, blue Christmas I'll have a blue, blue Christmas without you I'll be so blue thinking about you Decorations of red and green Christmas tree the blue Christmas that's certain, And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white.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 Steed stil als je voor me staat, het zal nooit overgaan, ik ga nergens heen. Oh liefste, wordt altijd verwaard door jouw liefde. Onthoud wat ik zeg, dit is voor altijd, dus blijf bij mij en ik ga nergens heen. Van de wereld, als ik dan weer even in je oog.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 Do you belong to what you're hanging on to? Are you caught in a loop? What is wrong with you? Do you keep making do. Have you given up on hope? I could be your antidote. Are you lost in a state of anxiety? Just let it be. Me. So fly, shorty ja je bent so fly, shorty je zo so fly, shorty i yeah, je high. So fly, shorty yeah, bent so fly, shorty je komt hier zo fly, shorty i je maakt mij high. Ik wil met je naar de club, club, club, met je naar de club, club, Ik wil met je naar de club so fly shorty i you been so fly shorty you come by so fly shorty i your my high c I tried, I tried Set you free Samen verder. En ik dacht: Go, go. Passerbij en zo. Go, Bij elkaar en ik weet niet wat ik. Doe, doe. Hoe zijn we hier beland?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 you Tragic. There's magic in madness. Need you to love me like no one else.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 Denk aan de della gente poi hebt solo Dio, we nessuno mai ce l'ha insegnato. is non si può vivere senza passato, Wat is bello zo se non het chiesto